Ja, welkom. De Bilwet is op expeditie en uh, is er nu aangeland in Arnhem. Het is uh, een uh, dropping en uh, we zijn nu uh, in het winkelcentrum Elderveld in Arnhem-Zuid, beneden de rivier de Nederrijn. En uh, dit winkelcentrum is uh, smiddags uh, gesloten. Alhoewel, de eerste huisvrouwen met honden komen alweer het pleintje op. Um, ja, winkel open. Gaat een winkel open. Ja, er dus, uh, komt weer activiteit. Ja, het is een openluchtwinkelcentrum. Hè. Het is uh, rond. Het, zijn één, het is één laag, zeg maar, zonder dat je omhoog kan. Ja. Het zijn een beetje uh, met een soort namaakarcade met boogjes. Alles is bruin. Deze hele wijk is bruin. Ja, deze hele wijk is bruin. En het, men heeft dan op de binnenplaats, in die cirkel, heeft men iets van steen willen construeren. Baksteen. Ja, baksteen met hoekjes en, en, en verroeste houten bakken. Maar het is uh, sterk verweerd, hè. het ja. is uh, <coughs> al bijna vervallen. Ja, van een immense triestheid moet ik bekennen, ondanks de zon. Dan hebben ze nog wat prikbosjes geplant om het groene element niet te vergeten. Ja, dus is uh, vandaalbestendige uh, uh, natuur. een ja. invalide vriendelijk. Ja, dat kan wel weer. Ja, er zin. komt nu ook een invalide terreintje op rijden. Oh even snel de winkels een grote super, een uh, jamin een keurslager bakker Hilzer, de goudrenet, dat is de groentewinkel die heeft gewoon Ede. tussen de middag zijn zijn groenten buiten laten staan Het, de winkels, dierengilde, zie ik daar de Marskramer. export palmal ja, dat zal wel uh, de sigarenhandel zijn de ja, drogisterij dus hebben we uh, een, een, een dameskapper ja, moet ook. Ja. en een uh, bloemenhandel met wat planten dat was het. Er nu iets, want men ja, dat gaat overal niet. bewegen. Ja. Dat droog is de rij uit de parfumerie. Die Rijswijk heeft dan zijn auto daar neergezet. Ja, dus een Eda, dat is eigenlijk een tweede supermarkt, dat is gewoon wel leuk. Kijk, dat er kijk. nog een uh, gal en gal zit er nog een schoenreparatie uh, voor sleutels. Uh, dus eigenlijk hebben ze alles. Ja, de toegang tot, het, uh, kom, tot de cirkel die gaat onder een curieuze poort door. Ja. Twee om precies te zijn, die het meeste doen denken aan zo van die autowasserijen, autowass weet je wel. Van die... ja, er is ook een da-drogist. Ja. Uh, dat heb je ook nou dat het element van de drugs ook weer aanwezig is. En die heb je ook denk ik hard nodig om hier te overleven, moet ik bekennen. De tomaten kosten hier uh, 500 gram 1,98 Ze hebben druiven in dit uh, jaargetijde. Vroeger voorjaar, wel bijzonder. 500 gram, 2,98. Ja, je ziet hier ook al vrij zuidelijk. hè? Ook bezuitse rivieren. <laughs> dan krijg je dat soort dingen. Ja, dan, uh... Gemeente Arnhem maakt reclame met een uh, swastika. Ja. Daar op dat uh, bordje. Voor het gemeentemuseum Nederlandse kunst is dat. Dus swastika. Ja. En hier tegenover zitten oh, oh de bank met de S en de kruisvereniging. Ja, en, en tussen de kruisvereniging en het winkelcentrum heeft men een plastisch kunstwerk neergezet. Ah. Oh ja. Een kubussen. Ja, met kubussen die uh, op elkaar gestapeld zijn. Mm. Die zijn zo gezet dat als je hem zou zien, dan rijden je daarna prompt tegen de paaltjes aan die de pal achter staan. Dus dat is wel weer in orde. Mm. Uh, er is daar ook nog een snackbar uh, met uh, hartmanstoeltjes. Ja, dat zijn hartnolstueltjes. Dus. Ja, nee, nee. Die uh, kunnen we daar ook ja, dus uh, daar kopen. Maar uh, er is hier ook een uh, terrasje afgeschud tegen de wind. En ja. tegen de zon, want ze hebben hem om die poort neergezet zodat je precies geen zon hebt. Nou, weet je niet. In de, in de namiddag kan er misschien nog wel uh, zon zijn uh, bij de snackbar. Of in het weekend. Maar de huisvrouwen die komen nu ja, die komen massaal binnenzetten. Ja. En overal liggen, in dit terrein in ieder geval stukken gegooide pilsflesjes en bananenschil. Ja, dat leidt ja. op uh, verveling. Dat leidt op immense verveling. Ja. intense verveling. Als we achter ons kijken, dan is het ook nog wel komisch. Want boven de uh, winkelcentrum uit torent een jaren zestig flat. Die, uh, ja, gewoon zo'n bijlberg Maar dat heeft men uh, met de jaren, kleuren, jaren negentig kleurtjes uh, opgekikkerd. Ja. Zodat je nu overal hele vrolijke blauwe... Uh, maar hoe heet dat? Pastelpaars, uh, een beetje, wat is dat voor groen, doffe groen? Ja, ja men is uh, ten prooi gevallen aan het permanente onderhoud ja. hier. En uh, dat zal je weten ook. Ja, dat zal je weten ook, want al die flets hebben dus uh, per wand, zeg maar. zijn van die ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hoekige gevallen. En dan hebben ze een ander kleurtje. Dus we kijken nu hier op een blauw-paarse blauw zijde, maar je hebt ook geel-oranje hm. zijde. Wel, wow, ja, de markiezen zijn wel weer oranje. Ze weer niet erin. ja het zijn bonte kleurtjes maar ja. niet, uh, geen elementaire kleur, hè? Uh, kleuren hè. Ja, geen crèmeachtige kleuren die marquissen zijn privé denk ik en uh, deze flats zijn uh, bijzonder hoog vind ik eigenlijk ze zijn ja. wel 15 hoog ofzo. Ja. De, uh, ze mogen er wel uh, wezen oh er wordt hier een marquise neergelaten hey de, de kapper Verreigd, gaat uh, nu dicht ah nee oh ja ai ai ai de kapper nou. hey. ah. ja de, de jongeren komen met hun uh, nee, snelle brommetjes uh, klein <grijg> ja, het plein opzetten. Nou, het heeft wel wat, hè? Die scootertjes. Ja, die zijn... E en, de, en de muziek, die gaat tussen de middag gewoon door. Hè? Ja, is muziek, er is, ja. schalt hier muziek uh, onder de arcade. Ja, en, en, terwijl er niemand was, ging hier door. Dus, uh, tot zover het uh, winkelcentrum Elderveld. Muziek <middels> We zitten nu in de kantine van de Academie voor Bouwkunst, een uh, gebouw van Gerrit Rietveld in Arnhem en door hem zelf gebouwd ja. Ja. Ja. Uh, en uh, naast ons zit uh, Frans Turkenboom, geef jij hier les op deze school? Ik geef les op de academie ja, uh, jaar. een ontwerpproject waarbij leerlingen zelf kunnen bepalen wat ze ontwerpen, uh, wat voor programma er is. Uh, het enige wat vastgelegd is is de situatie en de opgave is eigenlijk moeilijk in twee woorden te omschrijven. Uh, soort, ons uitgangspunt is dat uh, um, in alle architectuur een soort onbewust beeld leeft, dat als een soort vormgevende kracht werkt. Uh, misschien wel leuk om meteen de barok aan te halen. Uh, in ook heb je dus inderdaad beeld van het organisme en het lichaam van, van de vorst. Dat een soort eh, eh, ja, bepaling is van stedenbouwkundige gebeuren op een stadsuitleg. En, eh, het grappige daarvan is dat je bijvoorbeeld in de straatpatronen kunt zien dat ze zijn vormgegeven als bloedvaten waar de stedeling doorheen beweegt. In feite zijn dat dus de bloedvaten van, van de vorst zelf of van de godheid. En dat pleinen zijn vormgegeven als, als kamers. En dat we zeggen de organen van de vorst zelf. Met als mooiste orgaan natuurlijk uh, het plein voor uh, het uh, paleis. Uh, dat we zeggen het hoofd van, uh, van de vorst zelf. Uh, nou goed, in, in ieder architectuur moet zo'n beeld uh, leven. En uh, wij vragen van uh, de studenten dat ze zo'n beeld uh, zoeken. Uh, en aan de hand daarvan... een uh, een gebouw of een park of een architectonische entiteit ontwerpen. En, uh, om nog gelijk even over te stappen naar Arnhem, wat uh, schieten uh, de studenten in Arnhem te binnen? Um, nou, we hebben een heel specifieke situatie dus gekozen. Uh, of specifiek eigenlijk niet meer specifiek, want het is een typische 20e-eeuwse perifere locatie die dus vaag is, duister. Uh, die in zijn ruimtelijke eenheden of in zijn ruimtelijke bepalingen eigenlijk uh, heel vaag blijft. Uh, die eigenlijk inderdaad geabsorbeerd is door, uh, door het verkeer, door het uh, rumoer, dat is een soort uh, fond altijd uh, aanwezig blijft. Um, dus een situatie waar je eigenlijk heel weinig aan kunt ontlenen in een, uh, aan bepalende factoren voor je ontwerp. En, uh, dat is uh, specifiek eigenlijk voor Arnhem-Zuid, zou je kunnen zeggen. met name ook voor de manier waarop het verkeer daar een in, uh, in, uh, in plaats inneemt. neemt. Er komt een uh, groot uitbreidingsplan voor uh, Arnhem-Zuid. Heeft het daar indirect mee te maken? Nee, heeft het niks mee te maken. Um, welk plan zou dat zijn? Nou, er moet een, uh, ja, een boemerang moeten komen van kantoren langs een grote weg die zo ja, links om naar onderen buigt. Welke deel zitten jullie dan van Arnhem? Wij zitten op het stuk wat... Uh, vroeger had je de grote snelweg die Arnhem binnenkwam. ging over de Frostbrug. Uh, de brug die in oorlog dus een belangrijke rol gespeeld heeft. En kwam vervolgens op het, in de Berenkou. Dat is een rond verkeersplein. En van daaruit vertakte het verkeer dan. Dus enerzijds rechtdoor, Sonsbeek door naar Amsterdam weer. Rechtsaf naar Zevenaar, linksaf de stad in. En wij zitten precies voor de brug. En daar is een soort uh, een groene ruimte opengelaten tussen de uh, Arnhem-in en Arnhem-uit rijbaan. En uh, die ruimte, dat is dus de plek die wij uh, voor ogen hebben. En dat is dus een plek die eigenlijk opengelaten is door uh, de directe naoorlogse bebouwing. Uh, die daar dus inderdaad wel aan grenst, maar die eigenlijk niet uh, inwerkt op de plek die een soort onverschilligheid ten opzichte van die plek heeft. Anderzijds heb je dus als uh, bepalend element uh, de Rijnbrug. Mm. En uh, de manier waarop die eigenlijk net niet uh, de ruimte begrenst, maar de ruimte laat wegschieten naar uh, de Rijn toe. Um, en voor de rest ja, alleen maar Dus, Nou, laten we even... Kijk, je woont nu een jaar in Arnhem. Is Arnhem een echte stad? En dan vraag ik jou wat een echte stad is. Nou, een stad definieert zich volgens mij tegenwoordig door een vast online identiteit. Een stadsbeeld, een, een, een, een, niet zozeer meer een, een muur of een, een serie gebouwen, maar een uh, image. Een image, ja, ja. ja. Dat uh, zou ik zo niet uh, durven aan te wijzen, nee. Wat frappant is, is dat Arnhem zeg maar, in zijn layout een, uh, een stad is die gedeeltelijk inderdaad uh, zijn karakter dankt aan de wederopbouw. Dus heel veel uh, uh, jaren zestig uh, bebouwing, ook in het uh, stadshart. En uh, vervolgens inderdaad een kring daaromheen, een aantal uh, wijken die... Uh, uh, ...volgens het groenprincipe opgezet zijn, dus echt uh, heel ruim, veel uh, stroken bebouwing, veel flatjes, uh, uh, zwemmende ruimte, veel groen, ja, eigenlijk dat. En wanneer is die uh, wederopbouw opgehouden? Uh, ik zou zeggen in de jaren zeventig zo. Toen eigenlijk de belangrijkste uh, bebouwing eigenlijk afgerond was... Dus Arnhem is eigenlijk ook bekend ook vanwege zijn uh, jaren 60 wijken, hè. Dus een echt uh, Pendrecht-achtige bebouwing. Je bedoelt uh, Kronenburg of... Nee, Kronenburg is dan typisch weer zoiets wat een soort opvulstuk is, wat in de jaren 70 ertussen ingebreid is. Om ook weer typisch zo'n leeg gebied wat ontstaan was tussen de uitbreidingswijken en het centrum, echt op te gaan vullen. En je kunt ook heel duidelijk zien dat daar in uh, die knusse jaren 70 uh, bebouwingen te vinden is. En één heel groot winkelcentrum dat eigenlijk alles bepaalt en ook alles vernietigt eigenlijk. Het is ontzettend... Ja, het heeft een soort supermol karakter. Zo'n binnenrijden en winkelen en weer weggaan. Dat winkelcentrum Kronenburg is heel groot. Het lijkt een beetje op Hoog Er zijn er niet zoveel van in Nederland. En wij hebben daar een bezoek aan afgelegd gisteren. En ook wat onderzoek aan, naar gedaan, Maar uh, het bestaat niet in de identiteit van Arnhem. Er zijn geen aanzichtkaarten te verkrijgen. Uh, op het VVV heeft men er ook geen informatie over. Over Kronenburg, niet? Nee. En, uh, het is eigenlijk een uh, niet bestaand plek die wel erg veel bezocht wordt. Ja. Het schijnt er erg druk te zijn. En zo te zien uh, gaat het Kronenburg ook erg goed af. Er zijn in Arnhem-Zuid een aantal winkelcentra die behoorlijk in verval zijn geraakt, een beetje klein. Maar dat kan je van deze niet zeggen. Dit is een doorslaand succes, lijkt me. Ja, maar de VVV die gaf ik als commentaar zeg maar dat uh, dat echt de plek voor de Arnhemmers is. Het is heel zelden dat er een toerist daar vraagt en gisteren waren er toevallig drie. Ja, ja, ja, ja. ja het, is, het is duidelijk, het heeft wel een functie voor... Uh... Voor alle buitenwijken van Arnhem, hè? dat is uh, Kronenburg. Dus iedereen die in, uh, uh, in zo'n jaren 60 wijk woont, die dus duidelijk om het uh, centrum heen verspreid liggen, die gaat naar Kronenburg. En naast Kronenburg heb je eigenlijk nog een tweede uh, groot winkelcentrum, dat is aan Haaf. Dat is een lange tunnel waar je dus een aantal uh, winkeltjes aan hebt liggen. En dat is, daar komen dus ook vrij veel mensen. Maar dat is, heeft zelfs een soort regionale functie. Daar komen ook mensen uit Velp, uit uh, Zevenaar, dat soort uh, plaatsen. Ja. Waarom vernietigt het om de omgeving zo'n mall? Ja, het, ja, het is een heel merkwaardig gebouw, in die zin dat het uh, eigenlijk uh, staat te midden van een uh, bebouwing die heel uh, jaren zeventig-achtig is, hè, dus veel uh, uh, bielzen, uh, veel schuine kapjes, uh, een poging om, dus door middel van stedenbouw. Uh, ja, door een soort uh, identiteit van, uh, die bereikt zou kunnen worden door plekken, uh, ja, om die in het leven te roepen eigenlijk. En het gekke is dat het winkelcentrum daar dus uh, eigenlijk niet helemaal niet het karakter heeft. Het heeft misschien wel een aantal schuine kapjes of een aantal schuine kapjes die daaromheen staan. Het is heel onduidelijk hoe, hoe ze daar dus in vereist eigenlijk. Het staat uh, dus heel een heel gespannen voet eigenlijk met het jaren 70 kwijtje wat er omheen is gezet. In de missiejaar 70 wijkjes heb je dus uh, verspreide winkeltjes. Althans, probeert men. Uh, dus het is een beetje de gedachte van uh, winkel uh, de bak op de hoek. Mm. En uh, dat, dat wordt dus eigenlijk ontkend door het winkelcentrum wat daar ligt. Ten meer ook omdat het dus eigenlijk een functie heeft die veel groter is dan het wijkje wat daar, uh, wat daar zelf ligt. Mm. Dat winkelcentrum is wel echt naar binnen gekeerd, hè? Ja. Dat, uh, van buiten zie je er eigenlijk helemaal niets aan af. Nee, en als je dan eenmaal binnen bent, is het een enorm uh, labyrinth, ja, een met verschillende verdiepingen. Ja, het heeft ook geen buitenkant. Ja, dus, dat is ook het gekke inderdaad ervan. Dus het enige wat je ervan ziet, is de omliggende bebouwing, maar het winkelcentrum zelf zie je eigenlijk niet. Je hebt er ontzettend een ontzettend grote parkeergarage onder. Nou, daar parkeer je dus. Dan ga je omhoog. Je gaat erin. En je gaat er weer uit. ...en je rijdt weer naar je huis toe. Hmm. Ja, ja. Dat past dus wel bij het beeld van Arnhem... ...wat wij net schetsten van Arnhem als verkeerssysteem. Ja, zeker. Daar past het perfect in. Ja. ja, in die zin is de locatie aan de snelweg ook heel goed. Het is ook vlak bij de snelweg. En er zijn natuurlijk ook een aantal verkeersaders op aangesloten... ...die uh, uh, eigenlijk dwars door de wijk heen gaan... ...en die ervoor zorgen dat het makkelijk bereikbaar is... Van alle, ...vanuit alle omliggende wijken ook... Maar je zegt, het heeft geen functie voor, de, voor, de, voor het centrum. Het centrum Arnhem is gaan niet naar uh, nee, dat niet. Nee, oké, ik. Nee, het centrum van Arnhem is eigenlijk ook een winkelgebied. En dat is als je echt op zaterdag gaat winkelen voor de gezelligheid en je wilt een jas kopen, ga je in principe daarheen. En er zitten ook wat ziekere winkels natuurlijk. Arnhem is van oudsher een wat ziekere stad. Uh, vandaar ook dat er inderdaad veel van uh, in de zogenaamde betere winkels zitten. En uh, daar gaan dus ook de meeste mensen uit... Uh, uit de omgeving van Arnhem uh, gaan daarheen en met name uit die omgevingen waar uh, de betere situeerden dan wonen, dus Velp, uh, dus echte Villa Stadjes en Villa Dorpjes, Rozendaal, de rijkste gemeente van uh, Nederland. Uh, die gaan dus echt naar het centrum van, van Arnhem. En dat loopt dus ook inderdaad in het weekend loopt het barstens vol. Dan kun je er ook echt, echt niet meer doorheen. Uh, in feite heeft het hetzelfde karakter als Kronenburg, alleen heeft het gewoon andere, een ander uiterlijk. Het heeft nog een soort van buitenkant, althans die illusie roept het dus op. Eenvoudig omdat er nog gevels overeind staan, maar er nog geen overkapping is. Alhoewel er wel uh, overkappingen zijn geweest, schijnt het. Die winkelpassage is in 1969 geopend. En, uh, ja, misschien zou je iets kunnen vertellen over het uh, uh, principe van zo'n uh, winkel. Uh, Passage, een winkelgebied waar uh, dat auto vrij is in de binnenstad. Ja, wat weet ik dan meer van als jullie? <laughs> um, ben jij er graag of, of uh, vind nee, je nee, het, ik het afschuwelijk? Het dat ik, uh, echt als de pest, ja. ja. <laughs> nee, ik moet er beslist niet zijn. Nee, het grappige het is: uh, dus de binnenstad van Arnhem is inderdaad een groot winkelcentrum, dat, dat is zo. En inderdaad, wat je zegt, het enige wat ontbreekt het zijn de overkappingen. Uh, als je er een kap overheen zet, dan zou je een passage hebben, een, een langere, een, uh, Parijse passage, met het zo maar te zeggen. Uh, het uh, grappige is natuurlijk ook dat je die gevels eigenlijk al lang niet meer waarneemt, omdat er zoveel neo-reclame uh, voor hangt dat het uh, mm -hmm. er echt niet meer toe doet. Mm -hmm. Dus wat dat betreft is het ook meer de, de illusie ofzo dat je in een soort oude gezellige binnenstad gaat, gaat winkelen dan uh, uh, dat je het echt daadwerkelijk ook waarneemt. Dus, want je, ja, ook daar is het inderdaad zo, dat je veel meer door, uh, door aders heen gedrukt en geperst wordt en getrokken dan uh, dat je inderdaad uh, uh, wat bewegingsruimte hebt of zo. Of in ieder geval de ruimte om iets waar te nemen van een buitenkant van iets. Het is allemaal binnenkant waar je doorheen loopt in feite. Maar die uh, winkeladers zijn niet uh, gegroepeerd volgens het barokke principe? Nee, het is een oude uh, middeleeuwse weefsel eigenlijk. Het is de enige nog bestaande. Uh, uh, oude stad die er in, in Arnhem te vinden is. Wat ja. is het straatplan dan? Het is het oude straatplan. Je kunt het wel barok noemen, maar het gekke is dat er eigenlijk heel weinig pleinen zijn. Dus je gaat niet van orgaan tot orgaan, maar er zijn eigenlijk een aantal orgaantjes die aan die adel liggen, en dat zijn dan de winkeltjes. Daar ga je binnen, daar ga je naar buiten, en dan word je vervolgens weer verder geperst. Dus uh, ja, het, als je daar dus binnenkomt, dan kom je er ook niet meer uit. Dus je wordt ook gewoon voortgestuurd en uh, dat is ook waarom weer zo'n vreselijke hekel. Ja. Het uh, heeft geen uh, route? Het heeft geen route, nee. Het, is, heeft, een, uh, het heeft ook geen echt hart. Dat zeggen, het, is een, uh, het is eigenlijk een typische ader met, met zijadertjes die zich vertakt. En er zijn is, is wel één of twee hoofdaders die ongeveer dwars op elkaar staan. En de ene die begint ongeveer bij het station en uh, die loopt ergens uit bij de oude kerk uh, en de andere die staat daar min of meer dwars op en die begint bij Moesus van Sacrum dan en dan, die gaat dus de andere kant op en die gaat richting academie eigenlijk maar het zijn ook echt typische doodlopende aardes doodlopende dus ze hebben geen einde en uh, je kunt, ja, op een gegeven moment ben je gewoon uit en dan is het voorbij en als je het echt geweldig vindt dan ga je weer terug en dan word je weer de andere kant op geperst bij, bij die tentoonstelling Zonspeek 93 uh, wordt aan kunstenaars gevraagd uh, of zij een plek willen opzoeken. En als zij dan die plek hebben gevonden, dan gaat daar een vonk over en ontstaat daar uh, in samenspraak met hun uh, oeuvre en al hun ideeën goed een, uh, een, een kunstwerk. Ja. Hoe zou zoiets in zijn werk gaan in zo'n winkelcentrum? Nou, zijn er plekken? Nee, dat zijn dus geen plekken, denk ik zelf uh, je zou kunnen zeggen dat er wel om het centrum heen een aantal restgebieden zijn, die dus inderdaad niet opgenomen zijn in dat hele winkelgebeuren. En ja, die hebben in ieder geval een soort wel een ruimtelijke eenheid waaraan ze de identiteit van de plek zouden kunnen ontlenen, maar ook zelfs niet echt meer een, een, een identiteit in de zin van dat er een beladen verleden is wat daar nog een, een rol speelt. Of zo. Echt eigenlijk allemaal uh, min of meer uitgewiste plekken al, ja. als een effect. Ja, juist omdat ze eigenlijk ook liggen tussen uh, het gebied waar je aankomt en waar je dus ergens je, je auto's moet stallen, um, en het gebied waar je in gaat, het is een soort een ring van, uh, uh, van niemandsland die er omheen ligt eigenlijk. Onder andere dus de markt, de grote markt, waar dan wel uh, inderdaad uh, wekelijks een keer een markt gehouden wordt, maar die voor de rest van de week ook leeg is. Men vindt, geloof ik, in Arnhem de grote markt uh, bijzonder uh, mislukt. De wederopbouw uh, is, geloof ik, uh, daar mislukt. En ook het feit dat uh, je daar het provinciehuis hebt en allerlei kantoren. Die hadden daar, geloof ik, niet moeten staan, vindt men nu. <laughs> vindt men nu. Ja, het maakt is inderdaad... Uh, dat deel van de stad maakt het een van de meest rustige delen. Dat klopt wel, ja. ja. Ja, ik weet niet wat het mislukt is, maar... Ja. Arnhem is helemaal uh, omgeven door uh, um, parkeergarages en uh, parkeerfaciliteiten. Dat schijnt geloof ik wel een uh, specialiteit te zijn. Ja. En uh, deze parkeergarages zijn alleen uh, op zaterdagmiddag omstreeks een uur of twee helemaal, uh, helemaal vol. Voor de rest van de week uh, zijn ze dus maar uh, zeer ten dele uh, bezet. Worden die dingen inderdaad uh, zoveel gebruikt? Waarom is Arnhem zo'n parkeerstad? Dat hangt inderdaad samen met, met de regionale functie die het heeft, in, uh, niet alleen in de, uh, in de voorzieningen van, uh, van het winkelen, maar ook in de culturele opzicht. Dus Arnhem is eigenlijk de enige stad die uh, uh, een schouwburg heeft in de omgeving, die een uh, uh, muziekzaal heeft, Moesissacrum. Uh, en die dus inderdaad zichzelf ook manifesteert als de stad in het oosten die nog aan cultuur doet. Dus uh, een cultuur wordt daar ook gewoon Geconsumeerd, zoals, inderdaad, uh, zoals je naar de, naar de winkel gaat. Ja, dus inderdaad er zijn een aantal momenten waarop die parkeergarages uh, vol raken. Dat is inderdaad onder andere, uh, het zijn de winkelavonden, maar het zijn ook de avonden dat er in moes iets uh, gebeurt. Uh, of dat er elders in de Schouwburg iets, uh, iets plaatsvindt, dus dat soort momenten. Maar voor de rest van de week zijn ze inderdaad meestal leeg. Ja. Is Arnhem uh, een stad om uh, doorheen te slenteren? Uh, dat kun je wel doen, maar dat moet je op het zondagmorgen moet je het doen. Ah, ja. Hmm. En uh, ja, dan heeft het inderdaad heeft het de charme van een stad uh, die, uh, die gewoon leeg is. Hmm. Waar in Arnhem bestaan volgens jou nou nog wel plekken? God ja, dat is moeilijk. Ja, bestaan er sowieso op de wereld nog plekken. Ja. Is dat is ja. tegenvraag. Ja. Je zei dat er geen plekken waren in het onderkine. Hmm. Nee, kijk... Het probleem doet zich natuurlijk voor dat er typische restgebieden altijd blijven, die dus niet, uh, niet benut worden. Het gekke is dat Arnhem natuurlijk, omdat het uh, uh, aan, een, uh, aan de Hoge Veluwe grenst, ook een functie heeft naar, uh, naar de Hoge Veluwe toe. Dus Er zijn ontzettend veel uh, toeristen die uh, aan de rand van de stad hun auto parkeren en die dus uh, van daaruit uh, het groen gaan inwandelen. En uh, ook daar, als je ziet zeg maar, wat voor uh, groengebieden we eigenlijk direct aan Arnhem grenzen... Dan zie je daar hetzelfde massatoerisme, maar dan als een soort groentourisme ontstaan, wat er in feite in, in de binnenstad ontstaat. En dat zijn dus bijvoorbeeld weer de plekken die op zondag helemaal vol zijn. Dus als je zondagochtend naar de Hoge Veluwe gaat, dan zie je daar dat alle parkeerplekken die er aangelegd zijn helemaal barstig vol staan. En dat mensen daar hun, hun baantjes trekken, om het zo maar eens te zeggen, door, door het Roosendaalse veld, door de bossen bij Roosendaal... Ja, en al die plekken die er omheen zitten. En dan ook echt in de zin van dat er paden uitgezet zijn. Routes, die dus inderdaad afgelegd worden, waarna men weer in de, in de auto stapt en uh, zijn portie groen geconsumeerd heeft en, uh, en vervolgens weer teruggaat. Ja, zou je dan de... groen, Het groen om de stad heen nog wel als plek Nee, dat, dat zou ik ook niet zo zien, want het is ook een verkeerssysteem geworden. Alleen uh, het verkeerssysteem waar je dus uh, je, je chlorofielen op doet, je, je, je dosis lucht... Ja. ...waardoor je de rest van de week er weer tegen kan. Jij ja, definieert de, de plek dus als het afwijzen gaat van het verkeerssysteem? Uh, ik denk, nou, ik zou hem niet precies zo willen definiëren... ...maar het is in ieder geval wel duidelijk dat we, zeg maar, het verkeerssysteem de plek in zijn algemeen het wel uitwist. Ja, hmm. ja dat zou ik wel zeggen. Dus het zou... Uh, <coughs> ...dat wij bij de dienst Stadsontwikkeling waren en vroegen wat hun beleid was op het gebied van het dataverkeer. En toen wisten ze het niet waar wij het over hadden. Dat woord kenden ze niet en ze wisten niet dat er zoiets bestond of op komst was. En een ASDN-net of zo dat zei hun al helemaal niets. Verbaas je dat? Dat, de, dat aspect van de telecommunicatie op het gebied van het verkeer helemaal uh, uh, geen pakje aan is van de stedenbouwkundigen, van de planners. Ja, dat is een moeilijke vraag, maar dat is verbaasd. Spreek jij er met je studenten over? Ja, zeker. Ja, ja het is, kijk, het is natuurlijk een, uh, een deel van een soort algemeen verhaal. Want je kunt natuurlijk het verhaal over het verkeer vertellen... Maar je kunt het verkeer natuurlijk zeker zijn ook abstraheren. Je kunt zeggen, in het verkeer heerst natuurlijk de snelheid. Hmm. En de snelheid is natuurlijk een factor die uh, veel algemener is. En ik bedoel, in die zin is, zeg maar, zelfs de verkeersader is ontzettend ouderwets. Hmm. En uh, de abstractie van de verkeersader is gewoon het, uh, het netsnoertje of het snoertje wat je van je computer naar de volgende computer legt. Hmm. Maar dat is inderdaad een, een link die men in Arnhem niet snel zal maken, juist... Misschien ook wel, omdat ze inderdaad midden in het groen liggen en als stad nog uh, de illusie hebben dat ze uh, inderdaad een stadshart hebben, een, een stad met identiteit ofzo. Met een identiteit, een stad met een image, zoals jij dat noemt of zo. waar ik zelf niet zou weten waar dat image uit zou moeten bestaan ofzo. Een buitengrens heeft opgelegd gekregen door de Veluwe dan met name nu. Is het nog een soort stad? Ja, maar daarom is het natuurlijk die, die grens is heel, heel onduidelijk. Want juist omdat Arnhem, Arnhem dus ook een parkenstad is en dat Groen met al zijn lobby daar toch steeds weer aan doordringt, eh, kun je daar ook niet echt een grens aan wijzen. En ook het feit dat zeg maar, alle Arnhemmers daar dus inderdaad in het weekend gewoon uitgaan en dus inderdaad eh, Arnhem zelf leegstroomt en in feite de velen we opstroomt, eh, dan kun je eigenlijk niet zeggen dat het daar een echte grens heeft, niet een ruimtelijke grens of zo. Het heeft alleen maar een grens die zin dat het daar niet meer uitbreidt... ...dat het organisme niet meer woekert ofzo. Nu zijn ze al een tijdje bezig met het kant, het knooppunt Arnhem-Nijmegen. Ja. Dat betekent dat de, zeg maar, de, de activiteiten, economisch, infrastructureel... ...nog verder zullen zakken naar het zuiden van de stad. Ja. En de stad eigenlijk oplost... En inderdaad, een, een, een, een, een regio wordt een, een knooppunt. Uh, dus Dat de steden uh, echt uh, gaan overvloeien en uh, ja. je eigenlijk niet meer van een stad mag spreken. Sowieso niet, nee. Wat dat betreft al helemaal niet. Nee, het is de bedoeling. Er zijn plannen om Arnhem dus inderdaad naar Nijmegen vol te bouwen. Maar dus sowieso uh, de eccentriciteit zo enorm wordt <laughs> dat je inderdaad Arnhem uh, gevoeglijk als opgeheven kunt beschouwen. Wat dat betreft, ja, dat is zo. Ja, maar, mijn meneer maar dan heb je toch over. Uh, dan definieer je Arnhem, Arnhem als stad nog steeds op basis van het oude verkeerssysteem. Dat dacht ik wel, ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. ja, dat is ook zo. Ja. Want als er een identiteit is, dan kunnen we ons daar aan vastklampen, in elk geval. Ja. Ja. ja, de vraag is natuurlijk of Arnhem ooit een identiteit gehad heeft of zo. Kun je dat, kun je dat zeggen? Aangeschoven. Ja. En de heerlijkheid, ja, dat de gemoed. De hele tijd voor. Ja, ja. ja. ja, ja. Nou ja, het heeft iets. Dus, vroeger had het iets van de residentie. Nou, misschien heeft het dat nog, nog wel steeds. Hoe je, je kunt er chic wonen. Daarom, daarom zou, gaan de mensen uit het oosten daar dus graag zitten. Omdat je dus tegelijkertijd voorzieningen bij de hand hebt. En uh, toch, uh, toch buiten woont eigenlijk. In het groen woont. Arnhem heette vroeger ook wel uh, kantorenstad. kantorenstad? Ja, dat, dat zou ik er niet zo in herkennen eerlijk gezegd. Het heeft nooit echt veel uh, industrie ja, ja. gehad. Maar... Nee, er zijn toch al die hoofdkantoren van uh, AXO, Heidi mei. Dat is nog meer: Kema, Borstbank. klopt, ja. Ja, ja of dat, dat nou tot een typische. Ja, je bedoelt staat in die zin dat er echt weinig industrie is. Ja, ook dat is niet helemaal waar. Het is een beetje een gemengde, het is een ontzettend flauwe stad. Uh, het is niet industrieel. Ik bedoel, er is wel industrie. De AXO zelf is er dus ook. Je hebt het hoofdkantoor van de actie, dat zijn dan kantoorfuncties. Uh, ja, je hebt eigenlijk van alles wat, maar dat, dat maakt het eigenlijk zo flauw. En, uh, cultureel, uh, kun je daar uh, misschien een uh, impressie van, uh, van geven? Uh, hoe sterk is uh, de intelligentia bijvoorbeeld? <laughs> de intelligentia. Ja. Nou, als ik daar zo een globale indruk van zou uh, moeten geven, dan denk ik dat intelligentie heel zwak is, ja. ja. ja. Nou, ja dus, dus, Arnhem is sowieso dus geen universiteitsstad, dus wat dat betreft heb je de intellectuelen van de universiteit mis je sowieso, wat dat betreft al. Ja, heel academisch, stad. Het is wel een academisch stad en dat hangt natuurlijk ook wel samen met het culturele image wat ze een beetje hoog houdt. Hoewel het museum wat ze dat dan heeft, het gemeentemuseum, eigenlijk ook niet zo gek veel voorstelt. Het is wel een heel charmant museum op zich, maar het is wel klein, ja. Nee, intelligentie uh, heeft ze niet onder te lijden, nee. ja. Maar de Academie van Beelden en Kunst heeft wel een zekere naam. Ja, heeft een, ja, een zekere naam, nou, klopt. Ja. ja, ook daar... Uh, of dat nou zoveel uitstraling op de stad zelf heeft, weet ik ook niet. Ik denk dat ja, dat, dat misschien dan deel uitmaakt van haar image dat ze inderdaad in het oosten dan nog een soort cultureel bolwerk zou zijn. Iets wat Nijmegen dus absoluut niet heeft, want Nijmegen is dan wel weer de stad van intellectuelen. Hmm. Er wordt wel uh, gezegd dat uh, Arnhem uh, erg aantrekkelijk is voor uh, de Duitsers, dat het een uh, stad is uh, die lijkt op uh, steden langs de Rijn, een Rijnlandse stad. Ja. Uh, merk je daar iets van? Is er sprake van uh, een uh, Duitse invloed? Zeker, ja. Er zijn heel veel winkels waar men gewoon Duits spreekt omdat uh, er dus in de weekenden ook ontzettend veel Duitsers komen winkelen, dat klopt. Koffieshops ook. ook, ja. Daar wordt, er zijn altijd bedienden die daar, daar Duits moeten kunnen. Dat is ook een van de voorwaarden als je daar aangenomen wordt. Maar dat geldt ook, dat is echt typisch zaterdagverkeer, hè. dan uh, gaat daar dus inderdaad een, de snelweg naar Oberhausen enzovoort, gaat open en dan uh, snelt men hierheen en dan uh, is de stad inderdaad bezet door Duitsers, dat is heel ja, snel, klopt. Ja. En de Engelse? Nee, anders komen we nog niet. We nee, zijn nou veel Engels in de Roze Buurt. Om te maken, ja, ja. Ja, dat zou kunnen. De um, uh, is kunnen. Uh, het spijkerkwartier is behoed voor haar ondergang door uh, de stadsvernieuwing, wordt ja. wel gezegd. Um, is dat nou iets uh, specifiek Arnhems nog? Spijkerkwartier, ja. Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het echt zo'n uh, zo wijk is die eigenlijk overal in iedere stad wel, uh, wel tegenkomt. Stad, ja, dus dat is echt zo'n lop waar niet, uh, uh, die niet opengelegd is voor voorzieningen of zo, of inderdaad voor voorzieningen uit de, de tweede hand. Hmm. Ja. Is het is namelijk een plek waar nog wat kunstenaars uh, dingen gaan doen, ja, dus ja. blijkbaar werd dat dan wel als plek ervaren. Ja, ja, ja. ja. ja dat, dat zou heel goed kunnen, ja, waarschijnlijk omdat dan... Uh, ...de hand van de vooruitgang daar weinig heeft huisgehouden ofzo. Nou, Denk ik. Omdat uh, de mortel van elke identiteit ligt. De seks je? Ja. De seks, ja ja ja. Het zou kunnen, ja. ja. Ze gaan er naartoe, het is een plek vanwege de seks. Ja. Dat is de aantrekkelijke tijd. Ja. Van al die kunstenaars ook, wie ja. Een, andere, een ander deel van de stad, waar trouwens veel kunstenaars zijn, is dat gedeelte tussen de gevangenis en het gemeentemuseum en het centrum. Zeg maar. is dat nou, ik vond het zelf ook een, een mooie straat langs het gemeentemuseum. Is dat ook geen plek? Of, hoe zie jij dat? Kom je er wel? Ja, ik ga er doorheen. <laughs> uh, Vind je het niet mooi? Nou, ik weet niet precies wat jullie daar... Uh, jij zegt jij zei de straat inderdaad, die langs het gemeentemuseum loopt, dus. Ja, ja ik, ik uh, raak nooit van de straat af, dat is waarschijnlijk <laughs> mijn probleem. <laughs> dus jij moet meer ongelukken meemaken? Ja, ja, ja. Meer catastrofes. ja. <laughs> ja, dat zou goed zijn. Ja. Er zijn er niet veel catastrofes in Arnhem? Geen ongelukken staan? weinig, ja. ja het, het loopt allemaal veel te smoes, joh. Oh, ja, ik ik duidelijk wel. Ja. ja, in die zin, ik bedoel, het is natuurlijk wel een stad van, uh, van congestie. In die zin dat de verkeersaders het toch niet eens lagen om het verkeersprobleem op te lossen. En het hele gedeelte bij, bij het station en wat van Somsbeek komt, maar de Amsterdamse weg en de Utrechtse weg uh, zeg maar, aan hem binnenkomen, dat is natuurlijk altijd verstopt. Uh, of de rest dat gebeuren naar nou, heel weinig uh, echte ongelukken of zo. Nee. Zijn er ook niet uh, radicaal afwijkende groeperingen binnen de stad die voor heisa zorgen? Is er oppositie? Is iedereen normaal? Ja, <laughs> ja, want wij waren gisteren in Arnhem Zuid <laughs> nee, ja, en toen uh, uh, hebben we gezocht naar uh, dissidentie. En uh, we troffen het uh, helemaal nergens aan. Nee, ik, denk, ik ben bang dat het inderdaad zo is. Ja, zichtbaar dan. On onzichtbaar, dat, uh, dat konden wij natuurlijk niet uh, meten, maar... Nee, ik denk dat er zeg maar een te groot gedeelte van de bevolking ook uh, er weinig belang bij heeft om te decideren. iedereen speelt zijn rol in, uh, in het spel. Ja, en en ik... merk je dat hier op school ook? Komen de mensen die hierheen komen eigenlijk uh, uit de regio, of uit de stad zelf? De meeste mensen komen uit de regio, dat klopt ja. Hmm. ja. Nee, het zijn ook niet uh, echt de mensen die graag architect willen worden, hè. En uh, die weinig subversiefs voor de rest uh, in de zin hebben. Hmm. Nee. nee, inderdaad misschien is adem is inderdaad wel de beste omschrijving is dat het een brave stad is. Ja. Vallen jou ooit de duizenden kunstwerken op die nu in Arnhem staan? De stad staat helemaal vol met uh, plastische kunst. Nee. Nee, vallen we niet op. Nee, nee nooit. Nee, nee nooit. Ja, nee, overal ja, waar je no, bent. het no. ja, staat helemaal vol. Maar ja, hadden is kunst ook je graag voorbij. Je kunt nog zoveel kunstwerken neerzetten, maar als er geen... Uh, maar je bent dus automatisch... Ja. Ja, of... zelfs op de fiets zie je ze niet. Ik bedoel... Nee, het is ook zo, Arnhem is een ontzettend rommelige stad dus. Kijk, er zijn een aantal plekken waar de, de oude structuur van de villa's, want die zijn er dus van oudsher wel. Van oudsher is Arnhem eigenlijk een stad die langzaam uiteenwaaiert en waarin zeg maar, dus de echte dichte middeleeuwse bebouwing um, overgaat in een soort uh, wat ruimer opgezette bebouwing, waar vroeger dus inderdaad de villa's stonden. Nou, de meeste van die villas zijn dus inderdaad veranderd in kantoorpanden. En als het dat niet zo is dan zijn er in plaats van die kantoorpanden dus inderdaad flatjes neergezet. Zoals de uh, flat van de postbank. En uh, het heeft dus nergens een aaneengesloten fond, waardoor je een, uh, een kunstwerk zou kunnen waarnemen. Dus als je bijvoorbeeld de oude theorie over de stedenbouw leest, Camilo Seed, dan lees je ook dat zeg maar, een kunstwerk, een beeldhouwwerk, heeft een fond nodig om waargenomen te worden. Op het moment dat het fond verbrokkeld is... Namelijk dat uh, op het moment dat inderdaad de wand van het plein bijvoorbeeld uh, opengemaakt wordt ten behoeve van de stedenbouw, raken je je fond kwijt en is je, is je kunstwerk niet meer wanneer je ja. Nou, dat is bij Arnhem in extreme mate eigenlijk gebeurd. Desondanks ja. worden hier beeldententoonstellingen georganiseerd, of misschien wel daarom, ja. in, de in de open lucht. Zijn dat nou allemaal wanhopige herstelpogingen? Ja. Zeker. Ja, dus, om terug te komen op die plek die wij uh, aangewezen hebben voor onze studenten. Dat is ook zo'n typisch uh, opgeloste plek waar een, een aantal, één of, ja, of twee echte kunstwerken neergezet zijn... om die plek nog een identiteit te geven of om, om, om een, in ieder geval een gedachte mee te geven. En uh, ja, dat mislukt. Het omdat je de gedachte sowieso niet, uh, geen tijd hebt om hem waar te nemen. En omdat inderdaad ook zeg maar, het fond uh, zo verbrokkeld geraakt is dat je... Uh, dat het kunstwerk zelf ook niet meer opvalt. Het is, uh, Wat je ook doet, of je nou uh, conceptueel kunstenaar bent of uh, pop, postmodern, maakt gewoon ook niet uit. De stijl van het kunstwerk maakt er ook niet uit. Uh, ja, misschien ben ik al snel negatief als ik het zeg, maar volgens mij ik kan ik me in Arnhem eigenlijk weinig kunstwerken voorstellen die er inderdaad wel uh, in zouden slagen om uh, een plek te markeren of een plek op te roepen. Ik denk dat het gewoon uh, niet meer kan. Eenvoudig, omdat die stad inderdaad echt helemaal opengelegd is in de verkeersaarders. Ja, dat denk ik inderdaad. Dus inderdaad het, het, het nogmaals oprichten van een teken. Het is niet meer dan een teken bij de andere tekens. En voegt zich uh, bij de redundantie van wat er al staat. Ja. Het is toch een soort onverschilligheid of zo. Zou ik, ja, zou, dat zou ik zelf zeggen. Ja. En uh, toch worden hier... Uh ook uh, bijvoorbeeld uh, architecten opgeleid ja. die er dus ook uh, maar het beste van uh, moeten maken want ook zij uh, kunnen dat uh, opengebroken fonds niet meer opvullen ofwel. is het mogelijk er ligt bijvoorbeeld een plan om uh, het hele centrum tot aan de Rijn naartoe weer helemaal uh, dicht te bouwen en aan de andere kant komt nu ook een woonwijk in de stadsblokken mm -hmm. Uh, om uh, het centrum toch weer een, uh, een rond karakter te geven, waar Midden door een uh, rivier stroomt. Wat denk je van dat soort uh, plannen? Nou, het is heel grappig dat, uh, om op, uh, op onze oefening terug te komen. Dat we bij die plek ook met hetzelfde probleem worstelen. Dus dat, uh, de meeste studenten pro proberen inderdaad een plek te herstellen. En doen het inderdaad of in, in een ruimtelijke zin. Uh, door uh, dus inderdaad de wand, de stadswand dichter te maken, inderdaad een, om nieuw een soort uh, orgaan te maken waarin men uh, uh, kan verblijven ofzo. Inderdaad om de verblijfsfunctie van de, pek, van de plek uh, te benadrukken uh, anderen proberen, proberen een soort object op te roepen uh, of een object te maken waaraan zeg maar, het oog zou uh, kunnen vastkleven uh, het zijn allemaal uh, pogingen om uh, zo'n plek toch weer uh, uh, een gedachte te geven, iets of een karakter um, uh, teken moeten geven, ja. Uh, ik weet niet of dat slaagt. Ik heb er zo mijn, uh, mijn twijfels over. Ja. Als we Armando lezen, wat hij over de plek zegt, de schuldige plek, de bosrand, daar waar iets uh, is gebeurd. Of en, gaat, gebeuren. Of gaat gebeuren. Dan uh, zit daar toch altijd nog een uh, bepaalde suspense in, hè? En... Uh, ik geloof niet dat hij uh, die plek uh, opvult uh, met een uh, teken. Ik vraag me af of uh, kunstenaars, architecten, stedenbouwkundigen uh, zoiets uh, kunnen nastreven of dat uh, kan lukken. Jij gelooft dat dat niet kan? Nou ik weet het niet, meer. ik vraag het aan jou. Denk je dat er nog enige suspense mogelijk is, of zichtbaar is? Dat er nog een mysterie schuil gaat ergens? Misschien dan niet uh, ruimtelijk, maar uh, meer uh, als we denken aan uh, bepaalde gebeurtenissen misschien? Dat zou best kunnen, maar dan zal het zich waarschijnlijk toch aan de openbaarheid uh, omtrekken denk ik. Dus het zal niet een openbare plek zijn. Dus uh, ik denk dat hoe meer... Uh, en uh, hoe sterker het openbare karakter van de stad wordt, hoe, uh, hoe meer het mysterie zich verplaatst naar, uh, naar plekken die niet openbaar zijn. Bijvoorbeeld naar de privésfeer? Of, uh... Dat zou kunnen, ja, denk ik. Ja. Maar ja, in hoeverre is de privésfeer nog, nog privé? Op het moment dat je inderdaad je beeldschermen aanzet, ben je natuurlijk weer net zo goed aangesloten op de openbaarheid of op een, op een andere openbaarheid. Ik weet niet of daar nou het mysterie te vinden zou zijn... Slaag jij erin uh, om uh, Arnhem uh, verder van je te houden? Is, is dat een, ja? Is dat, een, is, dat een, is dat mogelijk? Is dat mogelijk? Nee, dat geloof ik niet. Mee. Nee. Ah. Dat is dus echt een onmogelijke expeditie. Een, uh, ja, dat is moeilijke vraag, weet uh, nou, Woon jij nog steeds in Rotterdam bijvoorbeeld? ja hm? Woon jij nog steeds in Rotterdam? Nee, hoor, ik woon in Arnhem, ja. ja. dat wel. Ja. ja, wat heet wonen? Ja, ja. ja ik heb een flat. En, uh, hm. ja. ja, maar als jij nou zegt Arnhem, Arnhem van het lijf houden, hm. wat, uh, dan doe je daarmee de stad van je lijf houden. De stad in zijn algemeenheid, of Arnhem, specifiek Arnhem. Uh, dat is dat je hier wel woont, maar eigenlijk uh, in Rotterdam uh, zit met je hoofd of met je weet ik veel wat. Nee hoor. Nee. nee, wat dat betreft uh, woon ik nog in Arnhem, woon ik nog in uh, Rotterdam, woon ik eigenlijk nergens. Uh. Ja. Huh? Nee, ik woon niet in Arnhem. Ik, ik fiets er doorheen als ik naar mijn werk moet. En hmm. uh, daar houdt het op. Wordt dat uh, op prijs gesteld? Wat? Dat ik niet in Arnhem woon ik kan me voorstellen dat meer mensen zo'n uh, leefwijze hebben. Dat je dat uh, lot toch deelt met elkaar. Ja, dat is duidelijk, ja. Dus het lot van de stedenbewoners is dat ze allemaal niet in de stad wonen. Dat is een minimaal uh, gemeenschappelijk gevoel. Ja. ja, dat denk ik. Huh? Je fietst er doorheen. Ja, dat is, je, dat is het gemeenschapsgevoel. Ja. Ik begrijp dus Arnhem ook helemaal geen sociale stad. is helemaal niets. Een sociale stad, er heerst hier geen sociale meer? Of, of merk jij daar nog wel eens wat van? Nee, ik zou Arnhem nou, inderdaad geen sociale stad noemen. Mm. Nee. Mm. nee. Nee, wat nee, dat betreft, nee. Mm. Maar zijn er wel sociale steden? En Rotterdam misschien nog, stukjes. Mm. Dat er nog echte wijken zijn of zo. Nou, in Amsterdam heb je bijvoorbeeld scenes. Ja, verschillende clubjes. Ja, en Amsterdam is een mozaïek, dus een lappendeken van uh, verschillende ja. clubjes. Dat ja, klopt, ja. ja het zou, ik zou ze hier in ieder geval niet kennen. Maar ja, nogmaals, het is waarschijnlijk ook afhankelijk van mijn leefwijs. Dus ik bedoel, er zullen best wel ziens uh, wel zijn. En er zijn natuurlijk ook een plek in de stad waar... Uh, was er was s'avonds van alles gebeurd en dat we mensen in clubjes uh, samenkomen. Dat gebeurt wel. Maar ja, in, in, wat voor, uh, in wat voor kader moet je zoiets zien? Ik weet niet wat voor uh, samenzweringen zij uh, ondernemen, dat weet ik niet. Ja. Is er een vijand in de... Ja, is er een vijand? <laughs> ja, ik denk het wel eigenlijk. De stad zelf? De heroïne is de vijand. In ja? ruïne? Ja? Ah, ja. Merk je ja, dus... daar wat van, drugstourisme? Drugs, ja. Nee. nee. nee, ja. nee. Nou, merk ik niks van, nee. maar nee. ik kom dus heel weinig in de stad, dat moet ja. ik ook bekennen hoor. Nee, nee. wat dat betreft ben ik ook niet de ideale figuur om wat dat betreft alles uh, te ondervragen waarschijnlijk. Nee, maar er zijn natuurlijk helemaal geen uh, representatieve mensen. Daar moet je geen illusies over hebben. Ja, om terug te komen op de plekken, misschien zijn er wel plekken, maar dat zijn dan typische restplekken uit. Uh, ...uit een tijdperk waarin het verkeer inderdaad alles uh, absorbeert. Dus inderdaad, we zijn hier... Uh, dus hier onder het uh, viaduct zit er altijd een zwerver. Ja, ja. Nou, die heeft er een heerlijke plek. Ja. Tenminste, ik denk dat dat een plek is. Ja. maar. Of, tenminste, ik weet het misschien. Ja. In ieder geval woont hij daar. Ja. Hij, uh, hij heeft het ernaast... ...voor zover ik het kan inschatten naar zijn zin. Want hij komt er altijd terug. Ja. Ja. Dat is een goede plek. Ja, hij komt op een goede plek. Maar uh, het is een typische... Uh, plek ...die overblijft nadat inderdaad alles uh, in het verkeer overgenomen is. Of opgenomen is, ja. Ja, en dat blijft natuurlijk wel een soort... Ja. Uh, Arnhem is nou niet echt een uh, woestijn ofzo, denk ik. Nee, het is toch een mat om een woestijn te worden. Ja. Ja. Ze zijn een woestijn aan het aanleggen in het uh, dierenpark. In ja, toch? Ja. ja. ja. Nu, ze hebben nu een oerwoud, oh, ja. en na het oerwoud ja, ja. komt er een... Uh... Ja, is Burgersboucher, is dat wat? Nee, is niks. Nee. Het Shit. Shit. Shit. <laughs> ja. oerwoud stelt teleur. Het is te klein. Want het is te klein. Ja, het, oh. het, uh, het, het oerwoud is... Uh, het, ja. Ja. Hmm. het is poppenkast, ja. Het is... Het zijn is ook te klein. Ja, het gekke is ook dat ze daar, ze hadden op zich een, wel een aardige, een aardige dierentuin, maar tegenwoordig gaat niemand meer naar die dierentuin, want iedereen gaat de boes in. Oh, nee. <laughs> of, of de woestijn inderdaad, ja. die dan komt. Ja. Maar het is net ontzettend klein. Je bent er wel geweest om het te, te, om, om te bekijken? Ja, mijn bureau ja, maar... heeft daar wel iets mee te maken. Bureau waar ik uh, werk, die hebben daar wat, wat functies uh, van een huisvesting uh, voorzien. Oh. Ja, je loopt daar gewoon door een, door een kas, die een soort perfect ecosysteem zou moeten zijn, maar die natuurlijk nooit werkt, omdat het een gesloten systeem is. En er mogen geen papegaaien wonen. mogen geen papegaaien wonen? Nee. Nee. <laughs> waarom mag dat niet? Ja, die eten alles op. Die eten ja. alles ja. op. Verstoren het ecosysteem. Ja, ja, ja, ja. Ja, tijd, yeah. ja dat ga ik ook